ZFM. Ho ho ho. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Just hear the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 Come on, it's lovely weather, we'll stay right together with you frame by Let's go, let's look at the snow We're riding in a wonderland of snow Giddy up, giddy up, giddy up It's glad, just holding your hands We're gliding along with a song of the wintry valley lands Our trees are nice and frozen And comfy, cozy are we We start up to man And birds of the feather would be Let's sing that love, big And sing that chorus of two Come on, it's lovely Morgen. Het is zaterdag 22 december. En vanuit het gezellige en warm Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Zeker. Ja, zeker. Goedemorgen Irene. Goedemorgen Gerry Rutte. Wat gezellig uh, dat we deze laatste uitzending met elkaar mogen presenteren. Maar we hebben er nog één volgende week, hè? Ja, oh, voor oh, de wij kerst. Samen wij oh, samen. Sorry. Ja, nee, natuurlijk. Goed. Uh, uh, de techniek uh, is in handen van Cor, uh, feest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 hebben we even de straat afgezet. Ja. Gewoon faciliteren is dat. Ja. Ja. Allemaal niet ingewikkeld overdoen. Nee. nee, zien wat de kracht van de samenleving is. En maak het mogelijk. Ja. ja, mooi hoor. En dat zie je ook. Dan ga ik ook naar een ander uitstapje. Um, ik ben even de data kwijt. Maar drie of vier weken geleden was op... Ik meen op een uh, maandag of dinsdag... Was het Nationaal Nieuws uh, dat uh, mensen...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 Dat ja. komt alleen maar omdat wij die kwaliteiten en die eigenschappen hebben. Ja. Ja. Het ja. is waar. Het was een heel heftig ge, ge, verhaal, vond ik wel in die ja, straat, he? Intussen heeft u al 17.000 uh, uh, inwoners. <laughs> <Ja. laughs> dat is best wel veel, toch? Het leuk. Groeit, ja. ja. ja. ja. Het, het, het groeit. Onze, onze gemeente groeit. Ja. En dat doen we gestaag. En dat is ontzettend mooi, omdat dat betekent dat wij in staat zijn jonge gezinnen aan te trekken. Ja. Want dat is de enige groeifactor. Ja, want het is dus vergrijsd, hè? Zandvoort is echt vergrijsd. Zandvoort vergrijsd. Ja. En ik ben daar trots op en ik doe daar ook aan mee. Hè. Ja. Ja. Mijn ja. hoofd laat dat ja. wel zien. Dus daar is helemaal niks mis mee. We worden allemaal gemiddeld gewoon ouder. Dat is allemaal top. Ja. Ja. Alleen er zitten een aantal effecten aan die we echt moeten bekijken... en kijken willen we dat beïnvloeden of niet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 Volgens mij, want ik dacht al dat u die vraag ging stellen... en ik probeerde hem subtiel te ontwijken, zeven uur of half acht. Okay. Maar er hangen ja, grote posters in het dorp, op de ABRI's. Kijk op de website. Ja. En in de krant, hè, want dat heeft daar ja, ook... En geweest. in de krant ja, komt ja, het, ook. het ook gestaan. Ja. Nee, ja. Hebben dus, we even een, ja, een, een muziekje? Want uh, ja, even... die kor heeft zulke leuke muziek bedacht. <laughs> kijk eens dus, gewoon nummer in.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 Men wellicht Max Verstappen naar onze nujaas NU receptie kan halen. Ja. Ik zeg alleen dat ik het hoor.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 uh, ja. dat wij daar ja. weer uh, wat mogen doen. Ja. Nou, de 17.000ste inwoner hebben we gehad. Uh, wat ook ja. heel erg leuk uh, was het jeugddebat. Ja. ja. Met uh, de jeugdburgemeester, ja. hè? Ja. ja. Dat is een ja. beide-hand meneertje, geloof ik.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 Spreekt, zie je hem ook denken. Hè? denken. Ja. Ja. En dat vind ik knap ja. voor zo'n En Ik, jongen ik, ik gun knul. hem daarbij dat die combinatie van uh, ook nog dat onbevangen als kind zijn hè, ja. dat die combinatie ja. hem geven. Ja. Ja. Dat en beiden, beiden ja. precies uh, in evenwicht ja. blijven. Dus uh, ja. gaat gaat ongetwijfeld uh, helemaal zo gebeuren. Gaat in. Maar ook en andere en jeugd het jeugddebat was uh, erg leuk. Ja, ja. Ja, ze waren hier vorige week de twee dames. Het ja. was ook echt ontzettend leuk. Uh, ja.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 en ook helder gezegd... nou op dat punt zijn we het gewoon helemaal niet eens uh, met jou. En om die en die reden. Dan ja. heb je daar wel aan gedacht. Ja. En, en dan uh, heb je het keuzemoment natuurlijk. Nou, het was volstrekt helder... Uh, welk voorstel het zou gaan halen. <hums> en dan zie je ook dat iedereen elkaar dat gunt. Ja. Dus dat is alleen maar goed. En dat, uh, onze verwarming was... Uh, die ochtend of die nacht uitgevallen. Dus het was echt ontzettend koud in de raadzaal. Ja. <hums> Ik was vernikkeld op tijd... Ja, die kinderen interesseert dat helemaal nee. niet. Die doen gewoon uh, hun zo, werk tussen aanhalingstekens ja, ja, ja, ja. en genieten daarvan. Of ze pakken even een jas en uh, doen die lekker aan. Maar die blijven goed luisteren. Ik, dus, ik, ik zit net te bedenken, misschien is het een idee om voor elke raadsvergadering... ...even een paar minuten van het, van het jeugddebat mm. te laten zien aan ja, de inspiratie, hoed, ja. inspiratie. Maar ook ja. vooral om te laten zien hoe het kan. Ja. Ja. En,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 Uh, schouwspel Kleur, van Maarten, omdat we nee, ook ja. heel veel bewoners heen ja, hebben. Ja, dus ja, je ja, bent je aan het balanceren ja. dat die verlichting net voldoende is... om een veiligheidsgevoel te geven, maar niet zo is hard. is op het ja. randje, moet ik zeggen, hoor. Ja, maar het is niet, ja. maar niet zo ja, hard dat ik. die bij mensen... als je daar je gordijnen dicht ofzo. hebt, het effect ja. hebt van... is het nog licht? Dus ja. dat is steeds oh. balanceren. En dat is ook proefondervindelijk vaststellen. Mm -hmm. Want alle verlichting is een paar jaar geleden in Zandvoort al... met 20, 30 procent gedimd. En dat kan echt...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 ik ben nog ben nog ik gezien heel gezien, benieuwd. Nou, ik, ik loop vaak s'avonds natuurlijk even ja, een rondje ja. nog. De, uh, mijn zoon zijn beest die nog steeds bij mij is. Ja, ik zal daar vanavond uh, ook eens met een rondje, met de hond doen. <laughs> ja, maar de, het Echt gewoon is eens kijken. Het is. Nou, ja. is wel zo dat ik, dat ik vind dat als je daarover loopt en het is uh, zeg maar nat, dan is het uh, de, de overgang van de treden. Glad. Ja, die is A glad. Ja. En B, vind ik het moeilijk te zien waar dan de. Uh, tree, zeg maar, naar beneden gaat. Er zou ook verlichting in moeten zijn. Of, oh, ja. zeg maar, of een kleur, of, of, of iets. Ja. Daar ja, zitten... Eh, dank voor de tip. Ik, ja. Ga, ja. ik, ga, ik ga gewoon Mo eens moet kijken. Moet maar eens proberen om, zeg maar, dan vanaf ja. naar de, de boulevard te lopen ja. over met die trap. En weer terug. Ik, ik ja. vond het uh, een beetje... En dat hangt ook af, inderdaad, van waar je de lichtpunten zet. Ja. Want als je het licht in je rug hebt en je loopt naar beneden, ja. dan dus kan je voorstellen het nee, dat je het diepteverschil niet meer hebt. Precies. Maar goed. Ja, is Even een tip.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 Raadgevierschap in Zand wordt uitgeoefend en dan mag we ook wel eens een frisse wind gaan waaien. Zit er een leeftijd aan om uh, nee hoor. Mee? Je mag zo lang werken als je wilt pensioen gerecht leeftijd. Ja, dat is de, de, de richtlijn dat uiteraard. Je, ja. Ik zit daar dan ietsje voor als ik weg zal gaan. Okay. Maar het is gewoon de bekende leeftijd die iedereen heeft om met pensioen te mogen gaan. 16 jaar, dat is best een hele tijd.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 hiervoor te weten, te begrijpen en misschien ook wel te voorkomen in sommige gevallen dus ja, je bent betrokken, je moet goed luisteren, je moet misschien ook een beetje aanvoelen, je moet de mensen kennen, je moet weten wat voor onderwerpen er spelen of kunnen spelen Ja, en daarmee probeer je richting te geven aan, ja, aan wat het raadsproces probeert te zijn namelijk besluitvorming in harmonie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 Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de, de, de, de bijzondere la, de raadsleden. Die dus niet altijd er zijn, maar voor bepaalde projecten Ja, die, die maar, steunen de fracties en ja, die de boven de, de commissies nee, meedraaien. Nee, Patrick is dat hè? Patrick Berg uh, ja. onder andere... Inmiddels niet meer. Nee, Patrick is uh, raadslid voor de oudere partij. Ja, die is opgeschoven hè? Die is nu ja. ja, die is denk ik het verleden geweest. Arlandberg Berg overigens. Ja. <laughs> die is buitengewoon raadslid geweest. Maar uh, ja, een aantal fracties hebben dat. En voor de eenmans- of eenvrouwsfracties is dat ergens. Prettig, want ja. ja, het is toch een steun. Ja, in je eentje ja, je te doen toch is alleen. toch wel wat. Ja, ja, ja. ja zeker waar. En ik heb best wel advies, denk ik, ook nodig. In ja. Ja, ja, ja, elke partij of elke, elke fractie organiseert dat op zijn manier. Dus ja. er zullen altijd wel misschien oud-raadsleden zijn die ondersteunen of die ja. de financiële stukken en, en, die, lezen. En die, en die ondersteuning en regels waar we het net over hadden, dat is landelijk, zeg maar. Ja, of, elke of gemeente. Er is er sowieso een gemeentewet, maar je kunt het ook voor een deel als gemeente zelf inrichten. Je ziet ook wel dat er ook andere vergaderstructuren zijn bij andere gemeenten, die hebben die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 Ik heb me altijd wel geïnteresseerd in het project buurtbemiddeling. Dat heb ik wel een hele mooie gevonden. Ja. Ik heb ook een uh, kleine opleiding, mediation gehad. En dan ja. denk ik van nou, als het ooit zover komt, wil ik me daar best eens voor inzetten. Ja. Dat Goed. zijn hele nuttige dingen. En u dingen. woont in Heemstede, hè? He? Ik dus ja. woon in ja. Heemsteden. het is dichtbij. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat klopt, dus dat is te doen. En dat project, of dat buurtbemiddeling, is in Heemstede, maar ook in Zandvoort. Dus dat kan alle kanten nog nou, op. Kijk. Nou, kijk. Nou, dank u wel voor uh, de uitleg. Graag gedaan. En euh, nou, als u echt weggaat... Ja. dan euh, kom ik zeker nog hier, een keertje terug. Hier, ja. Absoluut. Wij je gaan je. Een, nog een muziekje luisteren en dan naar het nieuws. En dan zijn we straks weer terug. Tot straks. De bomen komen naar beneden, de boom die staat al klaar. Over een week of drie vieren wij het nieuwe jaar. Maar ik wil hier niet blijven, ik wil liever met haar weg. Dus ik bel snel mijn moppie op en dit is wat ik zeg. Hé, hey, ga je mee met mij op kerstvakanties? Dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw. Hé, hey, ga je mee met mij op vakantie. Dan gaan we met z'n tweeën van de berg op met een sleep. Jij en ik. Geld, ik echt de horen op de hak en voelde mij verwergesteld Maar ik heb best wat zintjes en ik gun hard, zoveel meer Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een keer Hey ga je mee? Hey, ga je mee met, met mij op kerst, ja, vakantie? Dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw Lekker dollen in de sneeuw Hey ga je mee met mij op kerst, ja, vakantie?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 Komen in huiden, dag, al. GFM wenst u allemaal fijne dagen en